Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Vlaanderen is in de buurt van Gent een aantal goederenwagons met chemische stoffen ontspoord en ontploft. Dat meldde Belgische media. De trein zou rond twee uur vannacht bij het Oost-Vlaamse Wetteren... van het spoor zijn gelopen bij een wissel. Zeven van de veertig wagons zouden in brand zijn gevlogen. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Het gemeentelijk rampenplan is in werking gesteld en omwonenden zijn geëvacueerd. Verschillende brandweerkorpsen bestrijden het vuur. Er zou nog steeds ontploffingsgevaar zijn. De trein was op weg van Nederland naar Gent-Zeehaven. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben een aanval uitgevoerd op doelen in Syrië. Dat melden anonieme bronnen binnen de Amerikaanse regering. Vermoedelijk was de Israëlische aanval gericht tegen de aanvoer van wapens voor de terreurbeweging Hezbollah in Libanon. Israël heeft al vaker gezegd dat zijn luchtmacht alle doelen zal aanvallen waarvan het weet dat er wapens voor terreurgroepen vandaan komen. Eind januari voerde Israël een aanval uit op een convooi in Syrië. Dat werd toen een paar dagen later min of meer toegegeven... door de Israëlische minister van Defensie Barak. De Nationale Mensenrechtencommissie in Mexico wil dat de regering... meer doet tegen het grote aantal moorden op journalisten... dat onbestraft blijft. In Mexico zijn sinds 2000 zeker 84 journalisten vermoord. Daarnaast zijn sinds 2005 in Mexico 20 journalisten verdwenen... en zijn er 39 aanvallen geweest op kantoren van journalisten. In slechts 12 gevallen zijn er mensen veroordeeld. Volgens de Mexicaanse Mensenrechtencommissie kan het onbestraft blijven van misdrijven tegen journalisten nieuwe aanvallen aanmoedigen. Het weer, opklaringen en droog, met kans op nevel, minimaal rond 6 of 7 graden. Overdag wolkenvelders, middags misschien een enkele bui, maar ook van tijd tot tijd zon. Het wordt 13 tot 17 graden. S'avonds meer opklaringen. En op bevrijdingsdag geregeld zon en droog. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 WPRO Woord met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij het vervolg van onze reis... door het radioarchief van de VPRO en andere omroepverenigingen. In dit uur mooie verhalende radio in het spoor terug. Dat was van de VPRO een wekelijks historisch programma... met documentaires over voornamelijk sociaal-maatschappelijke aspecten... van de Nederlandse geschiedenis. Sociale geschiedschrijving waarin zoveel mogelijk gewone mensen aan het woord komen. In 1990 won het programma De Zilveren Reismicrofoon en later is het een onderdeel geworden van OVT. Vannacht de geschiedenis van Weverij De Ploeg in Bergijk, Uit een achtdelige serie over fabrieken en de invloed op hun omgeving deze aflevering over het ontstaan van die weverij, de bloei in de jaren 50, de originele ontwerpen, de nieuwbouw van de fabriek... ontworpen door architect Gerrit Rietveld... en gesitueerd in een park ontworpen door tuinarchitect Mien Ruis. We gaan terug naar februari 1991. In 1919 hebben twee werknemers bij Philips, Karel Heiner en Willem van Malsen... het initiatief genomen om in het Brabantse best een kolonie te stichten... naar het voorbeeld van de kolonie Walden van Frederik van Eden in Bussum. Aan het begin van deze eeuw worden er op veel plekken in het land... dergelijke idealistische communes opgezet. Deze kolonies en een groot aantal bedrijven en wijkassociaties... zijn lid van de GGB, de Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit die tot doel heeft grond- en productiemiddelen te brengen in gemeenschappelijk bezit en gebruik... en te komen tot een rechtvaardige organisatie van arbeidsgemeenschap en samenleving. Een tiental kolonisten vestigt zich in best op een stuk grond dat Karl Heiner van zijn vader heeft geërfd. En daarnaast wordt in het zuidelijke gelegen Bergijk de exploitatie ter hand genomen van een herstellingsoord voor vegetariërs. Historicus Frans van Puijenbroek en Kiki Amsberg reisden naar Bergrijk... om het notarishuis te bekijken dat aan de basis staat van de stoffenfabriek De Ploeg. We staan in het hartje van Bergeijk. Uh, op, uh, ja, op een soort binnenplaatsje met een grote klok naast ons. Die klok is ontworpen door Rietveld. Rietveld die ook de fabriek van De Ploeg heeft uh, Mogen bouwen. Dit is de Riethovensse dijk. En zo ga je naar het terrein van de Ploeg. Maar de Ploeg is oorspronkelijk voortgekomen uit een herstellingsoord voor vegetariërs. Ja, de Van Galen Stichting, opgericht door een zoon van de Notaris van Galen, die hier woonde. En dat is ook het oude Notarishuis waar de Vangalen Stichting in is, in ondergebracht. En waarvan het uh, stichtingsbestuur werd gevormd door een aantal dominees. Dominee van Bergerijk en eentje uit Eindhoven en eentje uit Valkenswaard. En ze waren oorspronkelijk, dus het waren een aantal mensen... die voortkwamen uit de landbouwkolonie in Best. Ja, die zich met de exploitatie van de Vergale stichting gingen bezighouden... als vegetarische uh, rust en herstellingsoord. Hm. Het was een echtpaar en uh, dat zich met uh, deze... Uh, ging bezighouden vanuit Best hier naar Bergijk uh, uh, opgedragen om dat werk te gaan uh, verrichten. Want dat hoorde bij elkaar. Die dat worden elkaar. Hè? Dat zou dus een nevenvestiging zijn van, van, van Best. Ja. Ja. En vervolgens uh, is dat eerste echtpaar uh, is, uh, vertrokken. Uh, uh, die mevrouw die overleed in het kraambed bij haar eerste kind. En dat was Willem van Malsen en was, zijn ja, niet-echte vrouw. Want daar zijn nog heel veel strubbelingen over geweest. Dat ja, ze niet dat getrouwd was, waren. Ze waren niet getrouwd en dat was hier in die tijd, hier in Bergheijk, natuurlijk de mogelijkheid om uh, samen te wonen. En niet getrouwd zijnde en bovendien uh, niet van de eigen katholieke religie te zijn. En uh, daarnaast ook, klaarblijkelijk, te weinig uh, in het vertrouwen te kunnen komen van de aanwezige protestanten ja. van Bergheijk. En eh, ook doordat ze van, eh, vanuit Best kwamen, was er ook een groep dat zij bolsjewiek waren. Ze werden ook Bolsheviken genoemd en ze hadden hier ook te maken met het feit dat eh, ramen werden ingegooid eh, om op die manier te protesteren tegen hun aanwezigheid. Tussen 1970 en 1975 zoekt Frans Spuienbroek de vroegere kolonisten op om hun geschiedenis vast te leggen. Een historisch fragment waarin Riek de Geest de sfeer beschrijft in Bergrijk. We hebben daar verschrikkelijk veel meegemaakt. Dat is een, een zeer bewogen tijd geweest in mijn leven. Zij hadden het met de bewoners van ja. Berg zo verschrikkelijk moeilijk Ja, dat uh, is me bekend, ja. Uh, ja, de, de, de, de het brood bijvoorbeeld, dat ze konden geen brood krijgen en, en zo ja. geen melk. En dan was er een, een, een, een okay, vachtrijder, ja. het Berge, het Loo. Birgheik het Hof, dat is ja, waar in het loof. dat was een vrachtrijder en die deed het stiekem. Ja ja. Die gooide dus s'avonds in donker brood over de heg van de tuin. Ja ja. Moet ze het daarop halen. Dus, en die bracht ook wat stiekem melk mee. Ja ja. Willem van Malsen en zijn vrouw hebben de leiding... over het herstellingsoord voor vegetariërs. Na een half jaar overlijdt de vrouw van Van Malsen tijdens de bevalling... Ze wordt begraven op de openbare begraafplaats achter het notarishuis. Op een historische opname uit 1975 hoort u nu Willem van Malsen en Karel Heiner die de exploitatie van het herstellingsoort na de begrafenis van Van Malsen overneemt. Toen heb ik haar zelf op het graf gaan graven. Ben er, ze, uh, er zijn zo'n 60 mensen uit, uh, uit het noorden gekomen. Uh, die uh, Van onze vrienden, van onze, want ach, ja, ik was dienstweigeraar en uh, een van de eerste ook. En uh, je had een grote kring van vrienden natuurlijk. Hè. En uh, die hebben we dus naar het graf gedragen en is, de, heeft daar die begrafenis plaats gehad. En ik ben toen teruggekeerd. Ge ik ben door een bos met een kist op je schoot, berg op het was een zeer indrukwekkende geschiedenis, ook voor de bevolking daaromheen. Hè? Die daar, daar toestroomde als een evenement die er gebeurde. In een hele grote wijde kring uh, lag, kwam het hele dorp uitlopen. Om te kijken hoe de Bolshevik. Want zo heten wij, wij heetten geen communisten, maar dat is tegenwoordig de ja, naam. Maar uh, we heetten toen Bolsheviken. Uh, de, om de, te zien hoe de Bolshevik. Uh, zijn vrouw begroef. En uh, er werd gezongen door vriendinnen. En enfin, ik leidde zelf die hele dienst. En uh, een speld was. Uh, kon je horen falen. Zo stil hield zich dat. de bevolking. De bevolking hield zich zo rustig en stil. En, uh, toen was het afgelopen, en toen ben ik de volgende dag met een taxi en met, met mijn kindje. Ik wil even aanvullen dat er de bij deze begrafenis plaatsvond, en de ben, de dat bij, en de daar bezig de was, heeft die bevolking zich gaan terugtrekken. Zit die, ja, die waren gesuggereerd. Ja, ja, ja. ja. Zo ze niet, daar horen wij niet bij. Ja, ja. Ja, uh, yeah, dat is heel in, in het kort wat er gebeurd is daar. Ik heb daar nooit uh, werk van, om, om, om wat dan ook ravage nemen. Of, of, of, of, uh, ik heb uh, ik gezien gewoon als een maatschappelijk verschijnsel van die tijd. Uh, zoals ik uh, uh, mijn hele leven gedaan heb en nu nog uh, doe. Uh, alles wat gebeurt en uh, wat onaangenaam is voor de pers voor, voor personen die anders denken dan, dan de menigte denkt. Ja, die moeten de rekening daarvoor betalen. Het herstellingsoord levert bijna niets op. Het is te afgelegen en moeilijk bereikbaar. Het is wel zeer goedkoop. Eén gulden per dag, maar biedt weinig comfort. Toch is het gastenboek vol met klinkende namen... uit socialistische en anarchistische kring. Maar er moet iets nieuws bedacht worden om uit de kosten te komen... en zo komt men tot opzetten van een textielweverij. Frans van Puijenbroek daarover. En toen heb, eh, heeft men eh, wat getouwen aangekocht. Eh, eerst had men handgetouwen en toen heeft men ook wat getouwen aangekocht... vanuit een soortgelijke weversassociatie in S.G.D. Aurora genaamd. Die eh, waar het niet wilde lukken om dat eh, van de grond te krijgen... maar die wel de, de materialen had. En met die getouwen en, eh, is men hier dan begonnen. En, eh, en wat voor stoffen werden er nou ge gewoven, ja, gewoven <laughs> <geweefden>? ja. <laughs> ja, ja, Aanvankelijk platte textiel. Uh, voornamelijk voor uh, hemden en lage katoen ja. en uh, later is men ook met bondgoed uh, en geblokte handdoekenstof uh, gaan weven. En er was ook zoiets als reformkleding. Wat was dat? Ja, dat is, Maar dat was iets anders. Dat is uh, van later van de periode uh, na 1923. Hier is uh, eerst uh, is hier geweven vanaf 23 tot 1925. En in 1925 dan gaat die hein van Drecht die wever. Uh, die gaat hier weg en er komt geen, uh, geen nieuwe aanwas van wevers. Uh, het, het revolutionaire elan om onder deze omstandigheden... hier zo afgelegen te komen werken... was verdwijnen zo uh, even na het midden van de jaren twintig. En er konden hier geen wevers meer, meer gevonden worden... die bereid waren hier te komen werken. En uh, toen intussen was overigens uh, vanaf 1923... contact gekomen van Weverij de Ploeg met uh, Piet Blijenburg... een... Uh, een man van gelijke gezindheid... maar die werkte in Kromenie... als vertegenwoordiger in bakkerijartikelen. En eh, hoe de contacten precies tot stand zijn gekomen... Eh, dat is moeilijk te achterhalen. Wel is het de feit dat Piet Blijenburg... Eh, aanvankelijk nog vanuit Kromenie... Eh, voor de ploeg in Bergrijk ging werken. Met name voor de handel. Voor de eh, handel van eh, de waren die hier geweven werden. Maar tegelijkertijd kwam eh, Blijenburg tot de ontdekking... dat het een te klein assortiment was. Toen is men... Eh, uh, uh, ook artikelen van andere associaties gaan, gaan, gaan, gaan uh, uh, verhandelen. verhandelen ja. Dus het uh. werd eigenlijk een soort... Uh, hij, hij was vertegenwoordiger voor uh, textiel van andere fabrieken. Ja, maar het, wel... Maar het was maar wel, meer een nam, verkoophuis wel, een, een verkoophuis, maar dat was dan de ploeg. Hè. Dus het was weer dan dat we kunnen spreken... niet van een productie, maar van een handelsassociatie, de ploeg. En, en, en... toen hadden ze ook dat mooie handelsmerk... Met de boer achter de ja, ploeg dat was al in 1923. en de reizende zon. Ja, dat was een ontwerp van architect De Haas uit Utrecht. En dat was in 1923 toen hier inderdaad de productie van de eigen weverij begon. Ja. En dat handelsmerk dat heeft men tot, nou ja, tot lang nog bewaard en in stand gehouden. Riek de Geest wordt door haar zwager Piet Bleemburg gevraagd ook op de ploeg te komen werken. Kijk, dus dat zeg ik... Ik miste het, het geld niet. Het ja, je niet. Zo, bijvoorbeeld, een, een en dag, te eten hadden we wel. Maar te werken, lange dagen. Maar, zo, maar lange dagen zo, maken. Maak je er allemaal. In. Ja, ja. Bijvoorbeeld, ik was voor het kantoor. Maar uh, in de tijd van de gasten stond ik middags van, van twee tot een uur of half vijf in de keuken. Stond ik te uh, gaten wassen. Ja, ja. En zo. En uh, s'morgens. Voor de, de, de toestand in Brabant is nou zo heel anders. Maar Pietje Sporen, die naast de ploeg woonde, Pietje Sporen op zijn Brabants, dat uh, was de vrachtrijder. En die vertrok smorgens om acht uur naar Eindhoven met zijn paar paard en wagen. Dan moesten de bestellingen die s'avonds ingekomen waren, die moesten mee. Want hoe eerder die weg waren, hoe eerder we met de rekening konden komen natuurlijk. Ja, ja. Dus dan was het s'avonds na kantoortijd. Dan was het baaltjes naaien. En dan was het grote stukken in kleine stukken omruiden. Want het grote deel stond er ploeg uit, uit handel. Handel, hoor. ja, ja. Dus uh, hadden we, uh, in, toen ik er pas kwam, hadden we die, die waar, waren ze begonnen met de handel in korelgoederen. Ik weet niet wie weet wat dat is. De korelstof de vormstof is een soort van vormstoffen. Vormstof, ja, ja. En dat, die, die kwamen uit Duitsland. Ja, van -Haken. Ja. Van Maren haken, juist. Ja. En dat, de, daar waren ze toen nog mee bezig. Maar al heel gauw zijn we met die uh, Brabantse Bontjes begonnen. Van de Heer. Uh, dat waren stukjes van 80 meter. Dat was uh, de Heer uit Eindhoven? Uit Eindhoven. Daar had uh, Van Drecht nog gewerkt ook, hè? Daar had uh, Hein van Drecht nog gewerkt, ja. ja. En die, daar kochten we dan die stukjes uh, bont van, van 80 meter. Ja. En, maar die werden door Blijenburg die was nog in een andere baan ja, dat is en die, werd, die werden dus verkort aan de, in dorpen, in Noord-Holland en zo, aan kleine winkeliertjes, maar dat kon nog niet meer wezen dan 20 meter. Dus dat moest allemaal met de hand omgerold worden, <lacht> ik begrijp niet of ik begrijp wat dat betekent. Ja, ja. Maar dan stonden we daar de hele avond, soms tot 12 uur toe, stonden we dat af te meten en op te rollen en dan moest het s'morgens nog in baaltjes genaaid worden met van O 3 O Jutte en uh, met touw, ja. Nou, ik kan je zeggen dat het natuurlijk weer iets Het assortiment van de ploeg wordt naast het huishoudtextiel... ook woningtextiel opgenomen. De eerste huisontwerper is Frans Wieghardt... die samen met anderen, onder invloed van de kunstenaars van de stijlgroep... stoffen ontwerpt in heldere primaire kleuren... zoals de dobbystoffen en de Colora, een geweven gordijnstof met horizontale strepen. Het gaat niet slecht met de ploeg. Maar als de oorlog uitbreekt, zijn er geen grondstoffen meer te krijgen... Willem van Gelderen is dan architect in Rotterdam. Hij is lid van de architectenvereniging De Opbouw... die zich samen met de architectengroep De Acht toelegt op het nieuwe bouwen. De coöperanten van de ploeg zoeken naar een oplossing voor het verlies aan inkomsten... want behalve verduisteringsstof is er bijna niets meer te leveren. Willem van Gelderen. Dat leidde tot de oprichting van de maatschappij, het spectrum die <kij> ging toeleggen op het ideaal van de heer Blijenburg... om behalve gordijn- en bekledingstoffen... op uitgebreide wijze alle denkbare elementen in de woning te ontwerpen. Ja. En te produceren. ja. ja. En hij vroeg u hij vroeg, ontwerpen te maken? Toen vroeg hij mij om supervisor, zeg adviseert, adviseur en ontwerper te worden... van die vele dingen zoals stoelen, tafels, kinderbedden, draaiwerk... maar alles wat maar denkbaar mogelijk was om in die tijd te produceren... Met het bekende grote tekort aan materiaal. Ik zie daar een, uh, een bakje, een houten bakje staan. Ja. Dat is een van de voorwerpen met een deksel. Zo'n modern vormgegeven. Ja. Helemaal ah. van hout, ja. Dat en herinner ik je... me van vroeger, ja. Helemaal gedraaid. En laat ik, uh, het, het stoeltje eens zien. Stoeltje? Welk stoeltje? Telefonstoeltje. Oh, ja. oh, dat stoeltje, ja. En u ontwierp ook kinderstoelen? Kapstokken? 30.000 Groningen kapstokken verkocht. Die hangt in de gang, die ja. hangt de jas op. Maar uh, de ploeg had nog wel wat stoffen, want ze hadden... Uh... Ik kan natuurlijk nu wel vertellen dat wij in de, het magazijn... die uit traveeën bestond, dus in elementen, uh, hadden we een hele... Element van tussen balken en hadden we dichtgetimmerd. En die zat vol met stoffen. Die waren, over, die waren voor de oorlog verstopt? Voor de oorlog, huh? hè. Hebben we daar geboren. Ja, yeah. ja. Alexander had het erin, een van de charmantste tochten met de heer Blairburg... En de hoofdvertegenwoordiger, de heer Hof... gingen wij een tocht maken door het land... een paar weken na de oorlog... om alle oude klanten te bezoeken. En die konden we allemaal een bescheiden... hoeveel het coupons geven om weer te beginnen. Kijk, na de oorlog is er een geselecteerde groep kunstenaars van veertig onder min of meer leiding van Willem Sandberg bezig geweest om het leven van zij die goed waren... en waren... om het kunstleven weer organisatie te geven. En in die sfeer ontmoette ik die Trudy Germont-Prey... leerlingen geweest van het met de vraag van de ploeg om met haar, want zij was handweefster... om een productie bekledingstoffen op te bouwen. Tijdens de oorlog heeft de ploeg ideeën ontwikkeld voor een collectie... die na de oorlog op de markt zou worden gebracht. Maar het is moeilijk om kwaliteit te leveren... zolang de grondstoffen niet van goede kwaliteit zijn... Zo ontstaan producten met klinkende namen... die echter alleen intern een diepere betekenis hebben. Zoals Lanoni, verbastering van later nooit niet... en Rosai, rotzooi. Nico Daalder komt meteen na de oorlog op 28-jarige leeftijd... als ontwerper bij de ploeg. Hij wordt hoofdontwerper, is 37 jaar in dienst... en bepaalt zodoende voor een groot deel het aanzien van de ploegstoffen. Ik werd aangenomen en de ploeg was toen nog gevestigd in Amsterdam op de Zwanenburgwal. Dat was een voornamelijk uh, diamantslijperij. En daar hebben we ongeveer een half jaar gezeten. En daar werden handgetouwen werden daar neergezet en toen zijn we met uh, heel primitief zijn we daar begonnen. Op handweefgetouwen, uh, het garen, de, de materialen was natuurlijk heel moeilijk aan te komen. En... Met allerlei kunst en vliegwerk wist Piet Blijenburg toch wel aan verschillende hoeveelheden materialen te komen. En daar zijn we dus eigenlijk heel klein gestart. Maar na een half jaar ongeveer, toen zijn we dus hier verhuisd naar een oude sigarenfabriek. Het was de tijd van de wederopbouw en de mensen hadden helemaal niks. Nee, er was verschrikkelijk veel behoefte aan allerlei stoffen. En, en uh, de mensen hadden eigenlijk al enige jaren lang niets bijzonders meer kunnen kopen. Dus langzamerhand. Het is zelfs zo gebeurd, dat terwijl de stoffen nog op het getouw zaten... ze eigenlijk al waren verkocht. Dat er klanten waren die al zeiden, oh, die stof willen wij hebben. Ja. En er werd dus eigenlijk al op voorraad verkocht. Hè? Mm -hmm. Dat was natuurlijk een, uh, een uh, ideale tijd in, uh, op dat ogenblik... dat je eigenlijk zometeen je product al kwijt kon. Eigenlijk, hè? Mm -hmm. Waren die stoffen ook uh, betaalbaar voor arbeiders, voor uh, um, iedereen eigenlijk? Nou, ik zou u nou niet precies meer kunnen zeggen hoe de prijzen dat lagen. Was toch, in de tijd. Dat was toch eigenlijk het idee het, het, van de ploeg? Dat het een, voor iedereen bereikbaar om een was. Om goed producten te brengen, uh, esthetisch verantwoord, mm. maar ook voor de kleine beurs. Dat is natuurlijk theorie en praktijk. Hè. Dat, uh, dat zie je bij veel meer dingen natuurlijk. 50-jaren kreeg je toen allemaal van die kunstnijverheidswinkels. Ja, inderdaad. Waar veel ploegstoffen hingen en allemaal uh, kunstnijverattributen. Ja, die kunstnijverheidszaken die, die kwamen, die kwamen eigenlijk als paddestoelen uit de grond vlak na de oorlog. Hè? En, of vlak na de oorlog in de 50 jaren dan. Ja. En toen op dat ogenblik verkocht de ploeg ook nog zijn ruikjes, zijn... Kledingstoffen, bedrukte kledingstoffen. En dat was voor heel veel mensen een. Uh, toch wel een, een, een speciaal iets wat van de ploeg kwam. Hè? Ik heb dus altijd alleen maar voor de eigen weverij ontworpen. En dat waren dan alleen meubelgordijnstoffen, gesloten gordijnstoffen van katoen en wol. en naderhand ook de transparante gordijnstoffen. Mm -hmm. Daar ben ik dus eigenlijk mee begonnen. Dat was een heel nieuw artikel. wat dus en wat bij de ploeg erg goed is gegaan altijd. Dick van Lonkhuizen komt in 1954 als assistent op de commerciële afdeling. Hij is dan 24 jaar. Via het directiesecretariaat komt hij terecht bij personeelszaken en public relations. Zowel van Lonkhuizen als Nico Daalder geven hoog op van de sfeer in het bedrijf... hetgeen vooral te danken was aan de directeur die het bedrijf bijna 50 jaar leidde, Piet Blijenburg. De tweede dag dat ik bij de ploeg werkte, herinner ik me, kwam hij s morgens bij me... en toen zei hij van Lonkhuis, je bent gisteren begonnen. Ik heb gezien dat je al uh, werk gedaan hebt. Uh, onder andere een brief die je geschreven hebt aan de heer Jansen. En het viel me op dat je de heer met een hoofdletter schreef. Ik zegt, er is één heer die je met de hoofdletter moet aanschrijven... Maar die kun je niet aanschrijven. Dus alle heren hier op aarde schreef je met een kleine h. Uh, hij was ontzettend sterk beïnvloed door uh, zeg maar zijn socialistische opvoeding. Hij kenschetste dat zelf als religieus-socialistisch, Tolstoy. En daar had hij uh, met name de gedachte van... ja, je bent hier op, op aarde niet als bezitter maar als rentmeester. Je bent verantwoordingsschuldig. En dat was hij ook echt altijd wel bereid om te geven. Wat hij dan precies wilde met zo'n bedrijf... bijvoorbeeld, was niet duidelijk. Uh, toen hij het bedrijf uh, overgaf in 1957... Uh, in toen heeft hij zelf gezegd van ja... Uh, er zijn waarschijnlijk andere bedrijven... die op onderdelen veel betere sociale uh, paragrafen hebben... en dergelijke. Uh, maar we hebben in elk geval een bedrijf dat de toets van de kritiek kan doorstaan... dat goed is en waarover je als, als rentmeester verantwoording voor af kunt lukken. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat jarenlang zo geweest is... Uh, dat je bij de ploeg werken, dat, dan werk je bij een goed bedrijf. Mm -hmm. Ik uh, was in die tijd... Uh, op een gegeven moment belast met de voorlichting. Daar hoorden onder andere ook rondleidingen. En ik me dat we eens een keer een, een groep meisjes hadden... van uh, een fabriek van uh, de Gruiter of Verkaard in Den Bosch. Die kwamen bij ons. En ze werden rondgeleid door verschillende groepjes. En toen kwamen ze terug en toen zeiden ze tegen mij... Meneer, we hebben nergens een chef gezien. En uh, dat... Uh, was, denk ik, kenmerkend. die waren er natuurlijk wel. Maar... het, het liep allemaal soepel. Het was, het was, het was niet zo, zo formeel. En, en, de, de werksfeer was in, in die tijd was, was geweldig. Ja. De sfeer was vroeger op de ploeg buitengewoon goed. Het was net één kleine familie. Of een grote familie, zou ik ja. gaan zeggen. Het was een, een hele kleine, klein bedrijf in het begin. En uh, het was... Het was een heel gezellig bedrijf ook. Als je bijvoorbeeld. Uh, uh, als mijn vrouw bijvoorbeeld jarig was, dan belde Piet Blijmburg even op om het te feliciteren, bij wijze van spreken. Mm. Nou, u begrijpt wel, op het ogenblik bestaat zoiets niet meer. Hè? Dat, dat, dat kan ook niet meer. Het hele bedrijf is gewoon. heeft zich gewijzigd. Het is groter geworden. Het, het is een andere tijd. Dat, dat intieme, dat gezellige van zo'n klein bedrijf, dat is weg. Mm. Kan ook niet anders. Het is, het is nooit een. Zeg maar een, een, een zachte toestand geweest... of iets dergelijks, zo van je gaat je gang... maar lieve liever jongen of zoiets. Maar nee, Er was natuurlijk wel controle achteraf. Blijnburg heeft mij eens een keer... een dag van mijn vakantie terug laten komen... omdat hij vond dat ik nog... dingen in mijn la had liggen... die ik voor de vakantie had moeten afwerken. Dat, dat maakte indruk. Had hij wel in uw la gekeken? Nou, hij, dat, A, de, A, de la was open, maar B... op een gegeven moment informeerde een klant naar iets. Ja. En hij moest dus hij moest zelf iets zoeken... En uh, het, heeft, het maakt toch indruk op je. Ik heb, daarna heb ik ook altijd gewerkt aan een uh, bureau zonder laden, want dan dwong ik me zo. <lacht> zo was hij wel. Hij was ook, het, in Bergeigen had je vroeger de gewoonte dat op Goede Vrijdag... dan ging om drie uur s middags de sirene... en dan werd, werd iedereen geacht stilte in acht te nemen... om het sterven van Jezus te gedenken. Hè? Dat is ook stilte... Van drie minuten. Hij eiste dat dat men dat deed. Als ze say, machines bleven lopen, hij ging dan op kousenvoeten door het bedrijf om zo te zeggen of zetten we machines af, maande mensen tot stilte en dergelijke. Dat, uh, Wonderlijk uh, voor ja, een, een ja. socialist wat, toch? Was wat dat ja, wat, wat, wat betreft, uh, het was echt een pa patriarch. Het was een man met een geweldige uitstraling. En, en, Mm -hmm. Hij had een geweldige hekel aan roken, bijvoorbeeld. Mm -hmm. en het gebeurde wel. Als jij vond, van. van Mannen kon hij dat niet doen. Maar het, het, terwijl een van de medewerkers van het ploeg heeft me wel eens verteld. dat hij dat zijn sigaret opstak en dat hij langs kwam en zo die sigaret uit haar mond. <laughs> Met, <laughs> hij was dus aan één kant was hij, zeg maar, patriarchaal. Euh, heel erg. Maar aan de andere kant had hij het vermogen om mensen verantwoordelijkheid geef ik. Mm -hmm. En zo had hij uh, meer dingen. Uh, toen bijvoorbeeld de wet op de ondernemingsraden kwam... toen kreeg je natuurlijk dat ondernemingsraad... Dat, ja, dat iedereen moest dat leren. Bij de ploeg is het toen vrijwel direct een jeugdraad ingesteld. Mm. Waarom? Om, hij zei van... dan leren ze het vast... Hm. He, dan leren ze vast van hoe dat werkt. En dan heb je later, want uh, dat duurt toch jaren... dan heb je later wellicht mensen die in de ondernemingsstraat... goed tot hun recht kunnen komen en goed kunnen functioneren. Het bedrijf staat op naam van drie coöperanten, de overige werknemers zijn in loondienst. De gemeenschappelijke pot waaruit ieder vroeger zakgeld naar behoefte ontving is vervangen door loon naar prestatie. Maar de drie coöperanten zijn op leeftijd. Het zou niet goed zijn als het bedrijf over zou gaan in de handen van onbekende erfgenamen en er moet dus iets ondernomen worden om ervoor te zorgen dat het ideële uitgangspunt van de coöperatie behouden blijft. Men zoekt naar een nieuwe vorm en gaat te raden bij professor De Gij Fortman, hoogleraar arbeids- en verenigingsrecht. Op 29 augustus 1955 wordt de coöperatieve weverij- en textielbarenhandel De Ploeg omgezet in een NV. Dick van Lonkhuizen. De drie coöperanten hadden een bedrijf. Die waren, dus, je kunt zeggen, eigenaar. Mm -hmm. Eén was zelfs directeur-eigenaar. Het bedrijf is natuurlijk op, op geld te waarderen. Dat is een vermogen waard. Ja. Okay. Op, zij beschouwden zich niet als eigenaar. Althans, ze waren het wel. Maar ze beschouwden zichzelf als rentmeesters. Ja. Die gedachte wilden ze dus continueren. Dan hebben ze dus op advies... omdat ze zelf niet precies wisten... welke voortzetting ze zou moeten kiezen. Uh, hebben ze... Uiteindelijk gekozen voor de stichtingsvorm. Um, en daarvoor was het nodig dat dus de ploeg... het, zeg maar het, de, het vermogen van de ploeg werd uitgedrukt in aandelen. Er werd dus een NV opgericht die, laten we zeggen... x aandelen van duizend gulden uh, uitgaf. En die aandelen, die verkoop je dus normaal op de beurs... en dan worden ze verhandeld... Nee. Al die aandelen zijn door die drie coöperanten... want die waren toen de eigenaren van die aandelen... want de coöperatie was omgezet in een NV... die hebben ze geschonken aan die stichting. Ja. Nou, een stichting is, zou je kunnen zeggen, een vermogen mm. met een bestuur. Het bestuur van een stichting is niet de eigenaar van de stichting. Bestuurt slechts. Nou, daar heb je weer, die, mm -hmm. weer terug die idee van... die treden slechts op als rentmeester... Mm -hmm. He? Nou, als je het nou zo kunt regelen dat het uh, stichtingsbestuur zoveel mogelijk wordt samengesteld uh, vanuit, door mensen die denken zoals jij, dan heb je een aardige, in elk geval voor de eerste jaren, een aardige garantie dat je idealen goed gecontinueerd worden, dat er geen dat er niemand is die kan zeggen, ik ben eigenaar van dat kapitaal... mij komt zo'n winst toe. Nee, het was allemaal van de stichting. Het was gewoon een vermogen. En wat met dat kapitaal en eventuele winst moest gebeuren... stond nauwkeurig omschreven. De ploeg is ontstaan vanuit een geheel andere gedachtenwereld. is ontstaan vanuit een droom... die een echte arbeidsgemeenschap van gelijken wilde scheppen... Gelijken die gezamenlijk het bedrijf zouden bezitten. Gelijken die gezamenlijk de opbrengst zouden delen. Gelijken die in broederlijke gelijkgerechtigheid zouden samenwerken. Die oude gedachte van de democratische productiecorporatie... heeft niet kunnen standhouden. In die oude zin is de ploeg geen werkgemeenschap meer... Het is niet meer een coöperatie waarin een aantal gelijkgerechtigden samenwerken... maar een bedrijf als elk ander. En toch blijven er grote verschillen. Nog steeds kunnen we zeggen dat er geen tegenstelling van kapitaal en arbeid kan zijn in ons bedrijf. Want de vruchten van de arbeid bij ons kunnen alleen ten goede komen... of aan het bedrijf zelf en daarmee aan alle die er werken of aan de consument in de vorm van prijs en kwaliteit. Heel sterk is bij ons steeds de overtuiging geweest... dat geen stuk goed het huis uit mocht... dat niet aan zeer hoge esthetische eisen voldeed. De ploeg heeft tegen de dominerende smaak van het publiek moeten ingaan. Niet allereerst vanuit de behoefte om een renderend bedrijf op te zetten... maar vanuit de wil een esthetisch verantwoord product te maken. En dat is een groot verschil met het overgrote deel van het bedrijfsleven. In zoverre behoort de ploeg veel meer tot het culturele werk... dan tot het bedrijfsleven. Dit was een fragment uit een toespraak ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van de ploeg... uitgesproken door een van de commissarissen. De nieuwe stichting Werkgemeenschap Bergrijk organiseert met het haar toevloeiende geld... congressen, tentoonstellingen, symposia over onder andere vormgeving en architectuur. Intussen is er in de 50er jaren het initiatief genomen tot de bouw van een nieuwe fabriek op een groot terrein in Bergrijk... Bleienburg gaf de opdracht aan de architect Rietveld. Het opvallendste aan het fabrieksgebouw zijn de zogenaamde chetdaken... rond aan de ene kant en diagonaal aan de andere kant. Het fabrieksgebouw staat in een groot park dat toegankelijk is voor iedereen. Alweer een idee van Bleienburg. Een lijkmotief bij de nieuwbouw was dat hij zei van Horst: de mensen die bij de ploeg werken komen uit een landelijke omgeving die moet je niet gaan opsluiten in een fabriek zonder ramen... met alleen maar kunstlicht, wat toen uh, in opkomst was. Mm -hmm. en hij heeft een fabriek gebouwd die geweldig mooi gesitueerd is... in een park wat hij ook speciaal heeft laten aanleggen... en waar zoveel glas is toegepast... dat hij hoopt dat iedereen vanuit zijn werkplek het contact met buiten komt... Uh, onderhouden en mm -hmm. kon ervaren. Mm. Was dat natuurlijk maar betrekkelijk, want als je in de ploegendienst werkt... en het is winter, dan kijk je tegen een zwart gat aan. En je ah, moet om vijf nou. uur beginnen, ja. <laughs> ja, ja, en, of ja. Of je moet s'avonds om elf uur eindigen ja, of ja. zo, hè, dan kijk je toch de, bijna de hele tijd in. Maar goed, die intentie was erbij. We zeiden, de mensen komen uit de landen, probeer nou dat contact in ieder geval niet te verbreken. Laat die industrie niet een... een, een een, ja, een, een vreemd element zijn, maar laat het zo harmonisch mogelijk passen in deze omgeving. Als u de fabriek gezien hebt, dan zult u uh, het met me eens kunnen zijn dat, uh, dat, daar, dat hij daar dan nou iets van gerealiseerd heeft. Ook ontwerper Nico Daalder maakt de bouw van de nieuwe fabriek mee en merkt op dat bij de ploeg in de jaren 50 de bomen nog tot in de hemel reikten. Ik denk wel dat dit gebouw natuurlijk op zichzelf een, een, een, een zware last is geweest... op een gegeven moment voor het bedrijf, als zodanig. Hè, dat, uh, en toen het, toen het gebouwd werd, toen kon dat heel goed. Op het ogenblik zou dat misschien niet meer kunnen, hè, in deze tijd. Vooral omdat de prijzen en alles natuurlijk ook veel hoger zouden zijn, hè, de kosten... Ja. Zonder meer. Het was een hele ingewikkelde bouw. Het was een hele ingewikkelde... Want het heeft van die, van die ronde bogen... Ronde sheds, en... ja. ja. Hoe en dat, ging dat dan? Die werd elke shet... Daar moest een bekisting voor gemaakt worden. En dat was een uitermate kostbare aangelegenheid. Mm. En een goedkopere manier was er natuurlijk ook geweest. Maar Piet Blijenburg... Die verlangde toch eigenlijk het, het, het beste. Hij wilde ook dat de medewerkers die bij de ploeg werkten... dat die een, in een bedrijf konden werken, in een gebouw konden werken... waar ze zich thuis voelden, waar ze heel veel licht en, en uitzicht hadden. Want je kon vanuit alle plaatsen in de weverij en in de andere bijgebouwen... kon je eigenlijk eh, naar buiten kijken, naar het park, naar het bos. En dat wilde hij voor zijn mensen, in ieder geval dat ze een, een, een plezierige werkomgeving eh, hadden. Ja. Dat was een, ook een van zijn idealen. Ja. Om het voor de mensen zo goed te maken. Hè? Ja. Wanneer Peter Morees bij het bedrijf komt in 1959 is daar nog de geest te vinden van de oorspronkelijke idealistische kolonie. Het was een, een heel bijzonder bedrijf aan de ene kant. Uh, er was nog, nog iets wat, wat ik um, in goed Nederlands een soort reaaltreumerei noem. En dat wil zeggen dat je ergens in je kopie een beeld hebt van hoe het zou moeten... En daar werk je naartoe. En dat haal je nooit en dat verschuift altijd. Maar dat geeft je een fantastische impuls... om ervan uit te gaan dat je echt moet blijven proberen... het zo goed mogelijk te doen. En wat was dat doel dan? Dat doel was om voor een zo groot mogelijk publiek... zo goed mogelijk producten te maken. Zo goed mogelijke producten. Ja, voor iedereen bereikbaar. Als dat zou kunnen. En dat was natuurlijk... Niet echt helemaal zo. Want uh, als we nu de prijslijst van, van de ploeg zien van, van, van 30 jaar geleden... dan lachen we om die prijzen. Maar die waren natuurlijk niet goedkoop. Nee. Ze zijn nooit echt goedkoop geweest. Nee. Maar ze hebben wel altijd geprobeerd, zeker in die periode... om mensen te geven waar ze voor betaalden. En ik denk dat dat ook netjes is. Dat moet je ook doen. Mm -hmm. Ja. ja. Maar het ideaal van voor iedereen bereikbaar, ook voor de arbeider... om prachtige stoffen te hebben ja. in zijn interieur, dat is eigenlijk nooit bereikt. Ik denk dat je dat, je dat met, met de hele opstelling van de ploeg niet helemaal bereikte. Hoewel ze op allerlei manieren gedaan, geprobeerd hebben... die stoffen zo toegankelijk mogelijk te maken. He, ook door allerlei voorlichting, uh, door allerlei connecties met pont uh, bond... Plattelandsvrouwen, Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. er waren hele excursieschema's... er waren ook steeds allerlei lezingen en zo... om toch vooral uit te leggen dat het goed was en verheffend... om je zo aardig mogelijk te omringen met zo goed mogelijke producten. En dat was iets waar men heilig in geloofde. Ja. Ja, dat was volkomen oprecht. Het gaat in de jaren zeventig hard achteruit met de ploeg. De omzet vermindert fors... En van de ongeveer 300 werknemers blijven er nog zo'n 140 over. Peter Morees en Dick van Lonkhuizen zijn het erover eens... dat het beleid sterk veranderd is... en dat er weinig over is van de oude ploeggeest. Men geeft de schuld aan de oliecrisis. Uh, die was in 1973. Die was natuurlijk... Ja, maar daarna, daarna was het ook, oh, ja. hè? Uh, Het ging natuurlijk... Al veel langer niet zo goed. Het is alleen heel moeilijk om op een gegeven moment toe te geven dat het niet zo goed gaat. Mm -hmm. Zelfs in een periode dat, je, dat, dat het lijkt goed te gaan... is het achteraf gezien, gezien waarschijnlijk helemaal niet zo dat het zo goed ging. Mm -hmm. Toen die ploeg zo snel groeide en er zoveel geld verdiend werd... had er waarschijnlijk geïnvesteerd moet worden, moeten worden in bijvoorbeeld een belangrijke export... En dat is niet gebeurd. En dan kun je wel jubelen dat je het zo prachtig gedaan hebt. Maar als je daarna met de brokken zit... denk ik dat je wel eens een keer je hand in eigen boezem mag steken... en je wel eens mag afvragen. Uh, was dat wel zo goed? Hebben we het wel zo goed gedaan? Ja. En ik denk van niet. De huidige directeur die zegt van... ja, ik heb geen directe affiniteit met de werkgemeenschapsgedachte. Nou, indirecte affiniteit lijkt mij onbestaanbaar. En het zegt het bedrijf zakelijk te willen leiden... Ja, ik denk dat, dat er geen tegenstelling is tussen werken aan een werkgemeenschap en zakelijk bezig zijn. Maar mm. zeg maar. De, wat Blijenburg beoogd heeft. Zeg maar, de handhaving van dat ideaal. van die werkgemeenschapsgedachte. Ik denk dat je. wat dat betreft inderdaad. het spoor een hele eind terug moet volgen. om dat weer aan te kunnen wezen waar dat nog aanwezig is. U heeft acht directeuren meegemaakt. Dat, uh, dat is ook heel wat. Dat is nou, ja, negen. Hè. Maar de negende heeft, uh, heb ik niet overleefd. Oh, ja. De andere heeft De andere acht wel. Ja. De andere hebben u niet overleefd. De andere hebben mij niet overleefd. Nee. nee? nee. Had u echt zoveel direct met de directeuren te maken? Uh, ja, veel. Nee. Ja, ja. ja. Was het echt een, een zo'n zo conflict, zoals, het, zoals u het nu stelt? Uh, ja, met de laatste twee ben ik het in wezen nooit eens geweest... omdat ik het gevoel had dat ze ten opzichte van vormgeving... Uh, niets in te brengen hadden als lege briefjes. Mm -hmm. Had het nog iets met het oude ideaal van de ploeg te maken? Bij mij wel. Bij mij wel. Ja, ik vond dat je een aantal dingen niet doen kon. Zoals? Ik vind dat je niet beneden je niveau kunt gaan stom weg. Ik vind dat je moet, iedere keer moet proberen... ook als het heel eenvoudig is. en uh, uh, Je mikt op een veel breder publiek... je toch het best mogelijke moet doen. En ik vind dat je een bepaalde standaard hebt... waaronder niet geopereerd mag worden. En daar heb ik altijd mijn best voor gedaan. Mm -hmm. En dan kwam in conflict met de, ja. met de directeur. Ja. Omdat die, uh, ja, voor het baat eigenlijk al. Omdat je dan allerlei... Uh, dingen aanbracht waarvan men bij voorbaat vond... dat, dat het niet te verkopen zou zijn. Mm -hmm. En ik geloof het nog steeds niet. Ik geloof dat je, moet, uh, dat je ook als verkoper een heel sterk geloof moet hebben... in wat je, wat je wil verkopen. Mm -hmm. Je moet geloven in je product. En dat moet niet alleen de man die het maakt doen... maar ook de man die het verkopen moet. Mm -hmm. Je hebt toch een soort missie... Mm -hmm. En dat missie-idee, we zitten besloten in het zuiden, dat missie-idee wat vroeger duidelijk aanwezig was, dat vind ik weggezakt. Ik vind ook dat de ploeg zich wat mentaliteit betreft zich steeds minder van de rest onderscheidt. En dat vind ik jammer dat ze mooi kunnen zijn. In het bedrijf in Bijrijk is nu Fanny Ironson hoofd van de afdeling Design en Development. Zij is van plan het oude imago van de ploeg. in de collecties die zij door haar keurende vingers laat gaan, te benadrukken. Wij praten over kwaliteit, maar dan niet alleen kwaliteit van soorten krimp of zo. maar wel ook van een beeld van uh, designing, of is dat ontwerping. En uh, wij praten over dat wij zijn. Uh, Contemporary, uh, ja. ja. En uh, ja, in dit soort van conclusie maken wij een uh, ja, bepaald collectie qua ja. type... En dat was wat u speciaal aantrok, dat, uh, dat image van, uh, van de ploeg om hier te komen werken... Ja, ik ja. U kende dat image van de ploeg wat voor? Ja, de, ik in mij wat ik dacht was de image van de ploeg. En dat denk ik steeds. En uh, ja, ik kende de ploeg van de historie. Mm. En dan was dat ja, veel wat gebeurd in de jaren 60 en 70. Het beeld dat uh, de ploeg hadde in Europa. Mm. En dat is natuurlijk iets dat wij steeds hebben, vind ik. Maar, maar misschien niet zo... Heel duidelijk. En wij vinden hier in de afdeling dat dat heel belangrijk is. Mm -hmm. ja. Hoe kun je dat uitdrukken, dat eigenen? Dat eigenen, ja, dat is iets wat ik heb geprobeerd uh, te zeggen. het eigenen is dat... Uh, dat moet een gevoel zijn over... Um, uh, ja, dat... dat uh, Contemporary, heb ik al vergeten. Al zeggen, uh, ja. Ja. Ja. Maar, maar dan in de manier ook dat dat is geen uh, avant-garde. Niet zo in dit manier. Dat is wel zoiets dat... Eigen Eigen tijd. Eigen maar tijd, niet avant-garde. Nee, exact, vind ik. Ja. En dat moet ook... Of wij praten van kwaliteit. Is dat zoiets dat... Iets dat jij vandaar koopt bij de ploeg... Wil jij steeds hebben in tien of vijftien jaar? Ja, blijf je bij de ploeg. Dat vind ik ook bij de ploeg. kwaliteit, exact. Ja. Dat is ook iets in de manier of... Ja, ja vind ik, ploeg... In de weverij treffen we een kettingscheerder die in ploegendienst werkt en zich herinnert hoe de coöperatie begonnen is. Was het dan niet mogelijk geweest die oude gedachte te behouden en een winstdeling uit te keren die voor iedereen gelijk is, vraagt hij zich af. Wat bent u aan het doen? Ik ben kettingscheerder. Houd in. Ik, uh, de lengte van het stof, dat is schering. Houd houdt in. Dat deze kerning wordt opgebouwd op een aantal draden. Deze kerning bestaat vanuit 3892 draden op een breedte van 1,58. En dan wordt het patroon ingeschoren. En dat patroon herhaalt zich nu 7 uh, maal tot ik het aantal kettingdraden op de 1,58 heb geschoren, dan wordt het totaal afgebond op een kettingboom. Dat komt erachterin liggen. En die ketteringboom die, die komt in het getouw liggen en daar komt de inslag nog in. Vandaan skering, dus deze en inslag gebeurt bij twee getouwen. Natuurberg Eiken. Ja. Ja. En hoe lang werkt u al bij de ploeg? Vanaf uh, 59. Werkt iedereen in Bergrijk bij de ploeg? Nee, nee. Dan kan verder. Niet meer de dorpsfabriek? Nee, nog lang niet. Nee. Hoe was het wel zo, hè? Nou. Je hebt meerdere bedrijven, en, ja. uh, maar voorheen, toen de ploeg hier want wat is een stichting, stichting ploeg, werkgemeenschap, uh, ja, toen waren er minder bedrijven als nu. Dus uh, ja, toen was eigenlijk de ploeg voor de wel iets dat zegt van nou, daar is het maar dat is niet meer zo. Is het wel, uh, vind men het wel, is het, geeft het een bepaalde status als je bij de ploeg werkt? Nou, de ploeg heeft altijd naar heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Ja. Ja? Dus, en ik denk vandaar dat de ploeg nog overleeft, hè, dat ze dat wel hebben kunnen realiseren. Maar de oude idealen die. Uh... Nou, die zijn nee, daar is al veel van verwaterd en afgeschaft. Ja. Het is niet meer zo als vroeger van nou, sociaal en voelend en al die dingen meer. Nee. En allemaal gelijk. Hoe bedoelt u? In... En allemaal delen in de winst, dat wel? Ja, maar wel procentsgewijs dan ook nog. Hè? Hoewel, dat moet er eigenlijk los van staan, voor mijn idee. Kijk, iedereen krijgt een salaris voor hetgeen wat hij uh, doet. En dan vind ik ja, dat de winstdeling iedereen gelijk moet hebben. En dat is niet het geval. Nee, dat is afgeschaft. Ja, de winstdeling is niet afgeschaft als er winst is. Nee, maar ik bedoel het. die gelijkheid die is afgeschaft. Ja, kijk, ik vind dat een directeur bij wijze van spreken die zijn filter krijgt, moet ik het ook krijgen. Ja. Niet? We werken daar slot er allemaal voor. Begint u ook wel eens in die ploeg van vijf uur? Nee, ik sta gewoon dagdienst. Ja, alleen de wevers staan in, de, in uh, ploegendienst. Ah, ja. en die werken van vijf tot twee ja. en van twee tot elf. Ja. ja. Oké, okay. okay, bedankt. Een aflevering van Het Spoor Terug uit 1991... over de geschiedenis van weverij De Ploeg in Bergheik. Techniek Pieter de Bruin en Huub Hogeweg. Presentatie Arie Kleijweg. Productie Nienke Vijs en samenstelling Kiki Amsberg. Met dank aan Helene Boterenbrood en Frans van Puijenbroek. In 2007 werd de ploeg in Bergijk gesloten. Het bedrijf zelf is er nog wel, zo las ik op internet. Het fabrieksgebouw en de tuin die bleven wel behouden. En in 2010 heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Weverij de Ploeg... en het omliggende Groene Ploegpark aangewezen als rijksmonument. En dan is er nog de Ploeg-website van het Textielmuseum in Tilburg. En die is genomineerd voor de Geschiedenis Online Publieksprijs. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar reportages.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 Ja, en wilt u iets terugluisteren? Dat kan dan via de links op onze openbare Facebookpagina. En die is te vinden op facebook.com slash woord.nl. Dus uh, facebook.com woord.nl. Daar vindt u links om terug te luisteren. Via diezelfde pagina overigens kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van onze samenstellingen... gedurende deze nachtelijke uren hier op Radio 1 bij VPRO's Woord. Vragen en opmerkingen over ons programma die kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Of u kunt schrijven naar de VPRO ter attentie van woord. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Ja, en of het nog niet genoeg is, je kunt ook nog luisteren... via de speciale radio gemist app voor iPhone van de VPRO. En je kunt je daarnaast ook nog abonneren op de podcast. En dat kan via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Het is bijna één minuut voor zes... En dus uh, het is bijna de tijd uh, voor een uh, kort journaal. Maar het betekent ook dat wij er nog een uur zijn. En in dat laatste uur gaan we dus verder met het woord. En daarin kunt u gaan luisteren naar een compilatie van fragmenten... met de onlangs overleden journalist en columnist Jeroen Heldering. De moeite waard om er even bij te blijven. Heel graag tot zometeen.